In Spanje zijn drie vermoedelijke leden van Al-Qaeda opgepakt. Ze hadden explosieven en gif bij zich. Het zou gaan om twee Tchetsjenen en een Turk die een aanslag wilde begen in Spanje. De Spaanse politie vermoedt dat tenminste één van hen naar een trainingskamp van Al-Qaeda in Pakistan is geweest. Spanje arresteerde eerder al een aantal vermoedelijke leden van Al-Qaeda. Het is nu voor het eerst dat daarbij explosieven zijn aangetroffen.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 Nederland heeft er twee Olympische medailles bij. Judoka Henk Grol won in de klasse tot 100 kilogram een bronzen medaille. Hij versloeg een Zuid-Koreaan. Bij het roeien won de vrouwen acht brons. Het goud ging naar de Verenigde Staten en het zilveren ging naar Canada. Judoka Marina Verkerk verloor in de strijd om het brons van Braziliaanse. En dan het weer. Vanavond overal droog. Morgenochtend aan de kust en later ook in het binnenland buien. Maar ook periode met zon temperatuur morgen uiteenlopend van 20 tot 24 graden. Dit... Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad staan er fietsen op de A10 de ring Amsterdam-West richting Zaanstad voor de Koentenol 2 kilometer, A12 Utrecht Den Haag voor het knooppunt Oude Rijn 3, A13 Den Haag Rotterdam bij de afwit Belkwoon Roderijs 4 kilometer, A15 Nijmegen richting Rotterdam bij de...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 Tramonto non foschi. Lo sai che non è facile Trovare le l'epadon Trovare la porta giusta per Uscire da un dolore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 of whiskey. Niet alleen met mijn ogen, maar me, ma sono io En ik cerco te perché het capire, non ci arrivano En ik wilde dat ik het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 I couldn't Baby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 What's solid with me go all I can say. be class with the elite baby. I try. And you mean I be hip to that jive like they talk in the street. Uh -huh. Whoa, whoa, whoa, baby, yo. You look like Venus done up and runs. And I know I'm a clown whenever you're around. Because I'm crazy about. I'm crazy about. I'm mad about. I'm, mad about, I'm nuts about. Nuts about Woo!